Er is nog steeds vertraging voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Een kwartier oponthoud daar heeft te maken met de nasleep van een ongeluk op de A10... maar daar is de weg weer vrij en ook de vertraging is daar nagenoeg opgelost. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen is het druk tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht. Daar heb je 20 minuten vertraging, want er staat 10 kilometer file. Verder 20 minuten oponthoud op de N200 van Amsterdam naar Halfweg... tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg... En op de N246 van Beverwijk naar Westgafdijk... rijdt het langzaam tussen Noorddijk en de aansluiting met de N244. Er staat 3 kilometer file en je doet er 20 minuten langer over. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Zandvoort aan het hoort. Zending van Zandvoort aan het woord. Aan mijn tafel zit natuurlijk mijn vaste en vertrouwde uh, sidekick uh, Marije Strobos van Plus een beetje. En we gaan het deze week natuurlijk uh, weer even hebben over de uh, uh, Europese parlement uh, ver Kiezingen. Daar heb ik zo even wat nieuwtjes voor. Als mijn computer het niet uh, opeens uh, stopt. Dus ik ga heel even opnieuw inloggen. Marije, heb jij er iets over te zeggen? Heb ik er iets over te zeggen? Ja, waar is iedereen? Ja, dat, uh, <laughs> daar kom ik uh, uh, meteen op, uh, dames en heren. Want het is namelijk zo dat wij hadden heel veel mensen uitgenodigd. Uh, deze week. Uh, het is namelijk zo dat uh, we diverse partijen uitgenodigd hadden voor van deze uitzending, uh, dan, um, die niet vertegenwoordigd zijn in de politiek hier in Zandvoort. Um, aangezien uh, we eigenlijk morgen een uh, verkiezingsdebat zouden hebben tussen uh, de partijen die hier in de gemeenteraad zitten. Um, nou, als eerste moet ik helaas uh, um, de conclusie trekken dat blijkbaar de partijen die niet vertegenwoordigd zijn in Zandvoort... de Zandvoortse kiezer ook niet uh, belangrijk genoeg vinden. Uh, aangezien... Um de, ik, de Piratenpartij, 50PLUS en SP uh, daar een bericht van kregen... dat zij uh, niet mee willen werken aan de uitzending van deze over, uh, van vandaag over de verkiezingen. En de, de dierenpartij die was wel heel netjes als eerste instantie... dat ze het doorspeelde naar uh, de afdeling in uh, Noord-Holland... Uh, Echter moet ik helaas constateren dat de afdeling van Noord-Holland... niet meer gereageerd heeft en daarmee of andere verplichtingen heeft... of ook niet het belangrijk genoeg vond. Dan heb ik ook nog het bericht dat morgen oorspronkelijk... een verkiezingsdebat zouden hebben van 6 tot 10. Eerst met de voorbespreking en daarna dat de um, uh, verkiezings... Of de, de lijsttrekkers van uh, de lokale partijen... met elkaar in debat zouden gaan over het Europese parlement. Echter heb ik uh, van de meesten uh, een e-mail teruggekregen... waarbij zij aangeven dat ze te weinig zelf... Uh, in de Europese politiek uh, materie uh, zitten. En uh, dat ze daardoor uh, toch liever niet meedoen met de verkiezingen. Alleen de PvdA heeft echt toegezegd en GroenLinks... Um, maar helaas, omdat dat maar twee mensen zijn... Uh, gaan we de, uh, hoe heet het, de, het debat uitstellen. Uh, of dan beter gezegd, niet uh, doen morgen. Um, de, we verwijzen iedereen die wel een debat wil zien... naar uh, natuurlijk het NOS-debat... wat morgenavond gewoon wordt gehouden. Uh, aangezien dat spannend uh, kan worden... aangezien uh, uh, het vooral blijkbaar tussen Thierry Baudet en uh, Rutte gaat. En dan kom ik gelijk op het... Het, het Nieuws. Oh nee, wacht even. Ik ben één ding nog vergeten. We hebben eerst, omdat we dit allemaal hebben gehad... hebben we een stelling genomen. En die stelling is... De Stelling. Het Europese parlement is niet belangrijk genoeg om over te stemmen. Laat u ons weten wat u daarvan vindt. Uh, dat kunt u natuurlijk doen via onze Facebookpagina... pagina Zandvoort aan het Woord. Laat daar dan een bericht achter. Of schrijf een bericht op Twitter met de hashtag Zandvoort aan het Woord. Dan kunnen we het ook zien. En natuurlijk kunt u gewoon uh, mailen naar redactie@zfmzandvoort.nl of bellen met de studio. En dan komt u live hier in de uitzending naar 023. 573 0393 Dus 023-573-0393. Laat uw mening weten. En dan heb ik nu het even over... een artikeltje... wat hier voor mijn neus ligt. En dat is over Thierry Bode. Um, uh, we hebben natuurlijk zelf al... Uh, vorige week een... Um, nou ja, eigenlijk een, een dingetje gekregen van de, dezelfde vorm van democratie. Echter, weet ik niet of de mensen dit gelezen hebben. Ik was er zelf ook een beetje laat van op de hoogte Maar jij jij had het wel gelezen, dus geef maar even aan. Ik heb de essay gelezen inderdaad, ja. Ja. <laughs> Die hij heeft geschreven naar aanleiding van een nieuw boek van een Franse schrijver Hoelebek. Mm. Nou, nou denk ik meteen van hoeveel mensen die hem volgen... die weten wie, die, wie dat is. Ja. <laughs> um, nou, ik weet het toevallig wel. Ik heb een boek yeah. van hem gelezen, Elementaire Deeltjes. Mm -hmm. En in mijn optiek is hij een behoorlijke angry white man. Yeah. Uh, toevallig lees ik net een stuk waarin staat ook van... ja, um, waar ligt de scheidslijn tussen de schrijver en de persoon zelf? Yeah. Omdat uh, Baudet um, zich um, wil weerspiegelen met wat hetgeen Hoelebek uh, zegt... Ja. Onder andere over abortus en over <laughs> ja, vrouwen. En euthanasie. Euthanasie. Um, en hij noemt hem een grote bron van inspiratie. Mm -hmm. Ja, ik heb daar een beetje moeite mee. Ja. En ik vind het ook wel weer frappant dat dat dan weer net voor een verkiezing. Weer gebeurt. Weer gebeurt. En dat hij weer voor een um, ja, soort relletje uh, zorgt. Daarbij uh, heb ik een aantal reacties gelezen onder het stuk, mm -hmm. op zijn eigen pagina. Ja. En ja... Die liegen er niet om. Nou ja, ze zijn het er allemaal mee eens. Maar als je het leest... Ja. Dus het, het is in het Engels, als je het allemaal gaat lezen... Ja. Um, ik, moest daar, ik moest zelf me ook echt concentreren... om, om te begrijpen dat wat er, wat er staat. Ja, dat, uh... en, en dan zie ik allemaal mensen juichen van... oh ja, dat bedoel ik ook en dit en dat. Hmm. En dan denk van... Hebben jullie überhaupt het boek van Hoolebeck wel gelezen? En weet je, waar je, het weet je waar je het over hebt? Ja, hier staan wel uh, hier zie ik enkele Twitter-reacties op het hele stuk. Hier is een ene, Buitenweg, die heeft gereageerd met... Baudet ziet het opvoeden van kinderen alleen als een zaak voor vrouwen. Zij moeten weer baren, moeten meer baren en minder werken en hebben geen recht op abortus. En het grappige is dat Hoolebeck vrouwen heel vaak als een sterk persoon in zijn boeken neerzet. Ja. En niet als een vrouw die alleen maar voor het baar is. Ah, is nee, dat, uh, ik vond <laughs> het ook nogal stuitend dat hij eigenlijk aangeeft... dat uh, uh, wij hier in uh, uh, Nederland geen euthanasie hebben... maar bijvoorbeeld uh, dat hij het suicide uh, noemt. Uh, ja, ja. En het, dat heel bewust uh, zo blijft noemen. Terwijl het in mijn ogen toch echt gewoon euthanasie is. En mensen doen dat niet zomaar. Toevallig is er uh, in mijn directe omgeving... Mm -hmm. Uh, iemand laatst geweest die iets zelf heeft gekozen. Yeah. Tenminste niet in mijn directe omgeving... maar wel in mijn, bij mijn ouders toevallig. Mm -hmm. um, die het leven niet meer wilde yeah. leven door verschillende omstandigheden. En ontzettend vredig is heen gegaan. Yeah. Um, puur alleen omdat ze zelf de beslissing kon maken... om um, dit te doen. Ja. Yeah. Misschien moet meneer Baudet met dat soort mensen gaan praten... en eens gaan kijken van uh, wat de stand van zaken is uh, als mensen echt lijden. Ja, dat uh, nou moet ik aangeven, beste luisteraar. Mijn vader he heeft ooit euthanasie gepleegd omdat hij uh, zwaar kanker had. Uh, toen was ik 19. Uh, ik heb dat als een heel fijn proces uh, ervaren, moet ik heel eerlijk zeggen. Ondanks dat het een heel verdrietig proces is en je natuurlijk niet wil... Um, ik heb ook twee vrienden gehad. Uh, een van mijn beste vrienden heeft ook zelfmoord gepleegd. Dus echt suicide gepleegd. Uh, heel eerlijk, dat is nooit prettig. En dat blijft altijd een, een, een grote vraagteken... blijft er dan achter bij de nabestaanden. Terwijl met euthanasie dat meestal helemaal weggepoetst is. En, en er heel veel over gesproken is. Ik nou, wil wel even een kanttekening, ja? Want ik lees nu ook toevallig dat... Uh, vanochtend heeft hij zijn woorden weer teruggenomen. Mm -hmm. Um, hij zegt dat hij niet tegen abortus en euthanasie is. Hij is voor de huidige wetgeving... waarin keuzevrijheid is aangebracht. De liberalis liberalisering heeft een bepaalde prijs. En dan vraag ik me af waarom... Waarom heeft hij het dan in eerste instantie gezegd? Ja, precies. Ja. Nou ja, in ieder geval, het is weer heel dubbel wat Thierry Baudet uh, zegt en bedoelt. Um, en volgens mij ook dat niet iedereen precies uh, weet wat hij nou werkelijk uh, bedoelt. Of wat hij, waar hij het specifiek over heeft. Bijvoorbeeld over het Hollebeck-boek, omdat. Uh, de meeste mensen eigenlijk het ook niet helemaal goed begrijpen. Uh, ik hoop dat mensen blijven nadenken als ze dit dergelijke stukken uh, lezen en zelf een beslissing hierin uh, opnemen. Uh, dan gaan we nu even naar Coldplay.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 Terug, dames en heren. Uh, hier in de uitzending van Zandvoort aan het woord. We zijn. We hebben het over uh, de uh, Europese parlementverkiezingen. Uh, want die zijn komende donderdag uh, gaan we met z'n allen natuurlijk weer naar de stembus. Het is echter zo dat uh, de. Uh, uh, hoe heet het? Uh, het niet heel erg leeft. Je ziet er vrij weinig van. Ja, af en toe hier en daar een. een een, een, een artikeltje of dergelijke. Maar uh, tot nu toe uh, zien we uh, nog niet uh, heel veel. Um, dan uh, heb ik even... Uh, even kijken hier. Uh, dan heb ik hier... Uh, de uh, verkiezingen worden natuurlijk op donderdag bij ons gehouden... Uh, wat ik al eerder, vorige week hebben we al behandeld waarom dat is. Aangezien wij op zaterdag en zondag niet mogen stemmen volgens onze kieswet. De Engelsen doen het ook donderdag. En de rest doet het allemaal op zondag. Alle dingen. Nou, de voorlopige peilingen zijn... vorm van Democratie en VVD gaan momenteel samen op kop in de peilingen... en strijden tegen elkaar. Uh, wat er ook wordt verwacht, dat zie je in diverse artikelen uh, op uh, internet... maar ook op, uh, in de kranten staan en dergelijke... Um, dat eigenlijk het verkiezingsdebat van morgenavond... waarschijnlijk tussen Rutte en Thierry Baudet... waarschijnlijk het verschil gaat uitmaken tussen deze twee partijen. Ehm... Um, de andere partijen lopen er allemaal een beetje achter. Wat, het, uh, uh, wat, wat je nu kan zien in de peilingen... is dat eigenlijk de anti-Europese partijen steeds meer uh, winnen. Uh, wat uh, nu zo is... Uh, de vorm van democratie uh, gaat uh, waarschijnlijk... Uh, vijf, uh, vier tot vijf zetels krijgen... Uh, VVD heeft er nu vier en uh, gaat er vier of vijf uh, krijgen. Uh, de PvdA die heeft er nu vier en die gaat terug naar drie. Het CDA uh, gaat van vier ook terug naar drie. Uh, dan hebben we GroenLinks. Die stijgt met één zetel van twee naar drie. En dan hebben we de ChristenUnie. En SGP, want die zitten gezamenlijk in het Europese parlement als één partij... die hebben er nu twee. En het vakje daarna blijft leeg. Dus tot nu toe heeft niemand gezegd dat hij op de SGP gaat stemmen. En dit is volgens de peiling van Maurice de Hond. Um, dan heb je uh, D66. Nou, dat is toch een uitgesproken uh, Europese partij. Die wint wel. Dat is met één zetel. Van twee naar drie gaat hij. Maar bijvoorbeeld de Partij van de Dieren gaat van één naar nul. Um, de PVV, een duidelijke anti-Europa-partij gaat ook van 1 naar 0 zetels volgens deze peilingen. En de SP gaat ook van 1 naar 0 zetels. Um, even kijken. De 50 plus krijgt dan wel 1 uh, zetel volgens deze uh, peiling. Uh, wat denk jij daarvan, Marij? Oh, sorry. Wat ik daarvan denk? Mm -hmm. Nou, ik denk dat... Uh vorm van democratie misschien wel gewonnen heeft, uh, ook met provinciale, ja. maar uh, ik zie niks gebeuren. Dus ik vraag nee. me af, hebben ze überhaupt een mensen? En um, ja, ik, ja, ik zie het op niks uh, uit gaan komen, komen, want de mensen die met hem meelopen zijn eigenlijk alleen maar ja-knikkers. Meesten wel, ja. En um, klappen lekker mee en ik <laughs> vind het allemaal wel vindt geweldig wat hij doet, maar tot nu toe heeft hij nog niks gepresteerd. Nee, je ziet dat ook weer in Groningen. Want daar was hij verreweg de grootste geworden met de, hoe het, met de provinciale. Uh, provinciale verkiezingen. En van de week is het college officieel gevormd. Het is de, definitief. Maar er zit Forum niet in. Uh, aangezien hij um, um, geen concessies wilde doen. Um, dus hebben ze uiteindelijk een uh, college met zes partijen kunnen sluiten. Um, die het wel met elkaar eens konden worden. Um, en ja, met Forum uh, had het maar met drie partijen gehoeven. En dat lukte maar niet. Ja, maar dan, waar ben je dan mee bezig? Dan noem je ons elitair, vorige ja. week, in een e-mail. <laughs> ja. Maar je gaat zelf, uh, je bent nergens het mee eens. Nee, nou ja, dat, dat is dus eigenlijk een beetje het uh, probleem van de, uh, uh, het forum momenteel. Nou weet ik dat het in Zandvoort heel populair is, uh, het forum. Uh, ik begrijp niet heel erg goed waarom. Maar de PVV is hier natuurlijk ook vrij... Uh, uh, Populair en heel eerlijk, ik ben ook niet echt een pvv fan um, Dan uh, al moet ik heel eerlijk zeggen dat de PvV in de gemeenteraad hier in uh, Zandvoort het redelijk goed doet. Aangezien ze heel erg opkomen voor uh, um, bijvoorbeeld een Nieuw Noord en dergelijke. Um, dan uh, hebben we nu. Ja, in deze rubriek behandelen we vreemde regelgeving... of handelingen van de overheid en of organisaties. Uh, en omdat we het natuurlijk over de uh, verkiezingen hebben... en de Europese parlement... Uh voor komende week, uh, uh, gaan we even kijken hoe het daar zit... met de democratische gehalte en hoe vreemd het in elkaar zit. Nou, Als eerste we, hebben we vorige week al uh, uitgelegd... hoe de Europese Unie uh, bestaat uit drie hoofdonderdelen. De Europese Raad, de Europese Commissie en het Europese Parlement. Nou, als eerste de Europese Raad. Die bestaat uit de regeringsleiders van alle lidstaten... en vormen samen een eigenlijk de regering van Europa... Echter in Nederland, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, België, Luxemburg... Uh, en nog een paar landen hebben we geen direct verkozen regeringsleider. Uh, de partij die de grootste is of de grootste is van de regering in dat land... die levert de premier en daarmee het poppetje voor de Europese Raad. De Raad wordt dus niet direct gekozen... terwijl zij wel alle nieuwe richtlijnen uitzetten. Uh, misschien uh, willen wij uh, als kiezer wel iemand anders als vertegenwoordiger... Uh, voor de raad in Europa in plaats van bijvoorbeeld Rutte. Um, uh, daarbij uh, heb je ook nog dat je altijd zit... dat als een regeringsleider uh, van een land um, premier is... Uh, dat, uh, die premier is, die heeft ook... Um, in Europa zeggen ze vaak andere dingen. Je krijgt altijd contradicties. Het mooiste, bekendste verhaal is dat um, bijvoorbeeld... Um, uh, Bolkestein, die ooit uh, op wilde gaan als uh, voorpremier... die was heel anti-Europa toen. En vervolgens werd hij commissielid in het Europese par parlement. En toen moest hij zeggen dat hij voor Europa was. Nou, dat heeft Rutte eigenlijk ook. Want de VVD is niet een groot fan van Europa. Niet dat ze eruit willen, maar ook niet dat Europa veel moet gaan bepalen. Nou, en dan uh, moet hij... Uh, in Europa weer doen, dat Europa alles samen zoveel mogelijk uh, moet gaan doen... en dat Europa goed is, terwijl die dat zelf niet eens helemaal vindt. Uh, dat is dus de vraag of dat wel echt democratisch is. Dat is de ene. De tweede. Het Europese parlement zelf. Daar kiezen we wel direct, momenteel. Echter kan je alleen maar stemmen op de vertegenwoordigers uit jouw land. Uh, ik zeg niet dat dit slecht is. Uh, het is alleen... Het maakt Europa automatisch minder democratisch... aangezien de Nederlandse kandidaten vervolgens weer in een fractie gaan zitten... van vele andere Europese partijen... die vaak ook aan andere dingen denken. Het um, voor grootste nou, voorbeeld Nederlands... echt een typisch Nederlands voorbeeld hierin... is de ChristenUnie die samen met um, de SGP in een fractie zit. En daar komt nu vorm van Democratie straks bijzitten. Um, dus een stem op de SGP of ChristenUnie... is voor het Euro Europese parlement automatisch ook een stem... voor vorm van Democratie en andersom natuurlijk. Um, en ik weet niet in hoeverre je dat wil... en in hoeverre dat echt democratie is. Um, tevens is het zo dat wij hier in Nederland... hebben we 26 zetels in uh, de Europese Unie. En um, uh, hoe heet het? Um, het is zo dat... Het wordt naar uh, hoeveel zetels je hebt, wordt bepaald naar het aantal inwoners en de economische waarde van jouw land voor Europa. Daarom hebben wij de 26 en sommige landen die ongeveer hetzelfde aantal inwoners hebben, bijvoorbeeld minder. Um, hoe deze precies uh, gaat, uh, hoe deze berekening precies gaat, uh, is een beetje onduidelijk. Het zorgt er alleen wel voor een uh, nou ja, laag democratisch gehalte. Want Duitsland heeft bijvoorbeeld veel meer inwoners. Grote economische waarde, dus 96 stemmen, in of, uh, 96 zetels. Frankrijk heeft er 74, Verenigd Koninkrijk en Italië allebei hebben 73 uh, zetels. Nou, gaat Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk op een gegeven moment uit, maar dan toch. Uh, Spanje heeft er 54, Polen heeft er 51, Roemenië heeft er 32 en Nederland heeft er 26. België, Griekenland, Hongarije, Portugal en Tsjechië hebben allemaal 21. Zweden 20, Oostenrijk 18, Bulgarije 17 zetels. Uh, Denemarken, Finland en Slowakije hebben 13 zetels. Um, en uh, Ierland, Kroatië en Litouwen heeft ieder 11 heeft zetels. Uh, Slovenië en Letland hebben 8 zetels. En um, Cyprus, Estland, Luxemburg en Malta hebben 6 uh, zetels. Um, de, hoewel de parlementariër dus wel direct verkozen wordt... Um, is, iemand, is de stem van iemand in Duitsland... als er iets wordt verkozen wat voor Duitsland heel goed is... automatisch sterker. Want hij heeft 96 andere Duitsers achter zich staan. Terwijl de Nederlander maar 25 andere Nederlanders achter zich heeft staan. Um, en het derde uh, punt is de ondemocratische uh, commissie. En dit is het belangrijkste. Namelijk, ieder land heeft één vertegenwoordiger in de commissie. Echter wordt deze niet door de kiezer gekozen... maar door het par, parlementsleden uit alle Europese landen. Dus wij hebben wel één vertegenwoordiger... maar alle andere landen, alle andere parlementariërs moeten daarover stemmen. Ehm... Um, de commissie bepaalt verreweg uh, het, het, het, het, het, het, het meeste in, de, in, in Europa. Zij zeggen namelijk hoe uh, de nieuwe plannen die de raad uh, heeft verzonnen... hoe die uitgevoerd gaan worden. Uh, de raad bepaalt bijvoorbeeld dat boeren subsidie krijgen. En de commissie bepaalt dan hoe, uh, we, uh, hoe je daar dan aan moet voldoen... en op welke manier je deze dan kan krijgen. Uh, de raad bepaalt uh, bijvoorbeeld dat de concurrentiebeding van de telecom... Uh, bedrijven in uh, Europa gelijk moeten worden gesteld. Nou, daardoor heeft de commissie bepaald dat uh, alle mobiele maatschappijen geen roamingkosten meer in rekening mo mogen brengen en uh, dat wel minuten uit een bundel in heel Europa geldig moeten zijn. Uh, soms is het gunstig wat ze doen, maar soms is het ook heel erg ongunstig. Um, Echter als er iets wordt besloten in de commissie wat slecht is voor Nederland, maar dan weer goed voor Duitsland, mijn voorbeeld van net. Dan krijg je dat het Europese parlement daarover moet gaan kiezen. Het besluit, sneller, en het besluit daardoor dus sneller doorgaat omdat het goed is voor Duitsland en niet voor Nederland. Want Nederland heeft maar 26 zetels en Duitsland 96 um, het probleem is dat we verkiezingen houden, maar dat deze maar heel weinig invloed hebben op wat er in Europa überhaupt gebeurt. De verkiezingen die wij landelijk houden, hebben nog meer invloed op Europa dan de verkiezingen voor Europa zelf. Dit is raar, maar waar. Het grootste voorbeeld, Frans Timmermans wil graag voorzitter worden. Dat is het laatste punt van de uh, voorzitter van de commissie. Dat is een soort Europees Europese het, regeringsleider, dus Europese president. Alleen wij als kiezers, geen enkel land, in geen enkel land, mogen niet stemmen wie onze commissievoorzitter wordt. Dat bepaalt de Raad, gezamenlijk met het parlement. De democratie is in Europa dus ver te zoeken. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Nou ja, dat, het, het, het probleem is dus, ik zeg al die dingen. En er zijn nog veel meer, en dat zijn allemaal van die depedant-dingetjes, mm. waar we helemaal niks over te vertellen hebben. Dat zijn... Uh... Hey. Ah, ja. Kijk. <laughs> in de lucht, van die in Tienenmann Square. Het komt van het gevoel dat dit niet exactly real is, of het is real. But it ain't exactly there From the war against disorder From the sirens night and day Zfm. het geluid van Zandvoort. Hello there. Hello there. Hello there. Hello there. terug. En het laatste nummer ging natuurlijk over democratie via Obi-Wan Kenobi uh, van Star Wars. Uh, was dit een nummer uh, die ze in elkaar hebben gezet met zijn stem. Um, we hebben het over de Europese parlementsverkiezingen, maar nu gaan we eerst even naar... We Het culturele nieuws en de, uh, van deze week. Uh, dan beginnen we met de Seven Fingers. Uh, het is een groep uit uh, Canada. Uh, en dat is de Seven Fingers. Uh, deze voorstelling is een categorie uh, wat valt onder niveau cirque. Um, en dat is eigenlijk een uh, adembenemende mix van theater, moderne dans, virtueuze uh, acrobatiek, uh, clownery, slapstick en poëzie. Um, overgoten met passende soundtracks. Deze is morgen te zien in de Stadschouwburg. En er zijn nog kaarten. Uh, dan hebben we ook uh, morgen... Uh, om half zeven... Uh, The World Alive USA plus Make Them Suffer uh, Australië... of Fortune USA en Aviana Sweden. Eh... Um, uh, dit is een um, verjaardag uh, uh, en slaat daarbij ha uh, Haarlem. Uh, het is verjaardag voor uh, World Alive. Uh, uh, en zij uh, vieren uh, uh, hun verjaardag en slaan daarbij Haarlem niet over. Uh, en het is een, een, een mooie uh, combi uh, van verschillende uh, muziekstijlen uh, in, de, in het patronaat. En het begint dus om half ...zeven morgenavond. Dan hebben we... ...150 maal... ...de kathedraal. Het is in het kathedraalmuseum te zien. En het is een tentoonstelling... ...met unieke historische... Ansichtkaarten over kathedra ...met kathedralen. Dan hebben we... ...de herontdekt... ...dat is ook een... ...hoe heet het? Een tentoonstelling. Het is een euvre tentoonstelling... ...van beeldhouwer... H.A. van de Einde. Um, die leefde van 1869 tot 1939. En dat is te zien in het ABC Architectuurcentrum uh, um, in Haarlem. Dan hebben we tentoonstelling van Erik de Bree deze week. Um, dat is op de Krijsweg 68 te zien. Um, en dat is tot en met 8 juni. Dan hebben we ook nog um, vissenwijf zo heet deze, dat is in Elswoud te zien. Um, dat is uh, dagelijks uh, tot en met 25 mei, dus um, de komende dagen nog. Uh, 17, 18, 23, oh 17 18 zijn al geweest. Uh, 23, 24 en 25 mei oh, van 8 tot half 10 in Elswoud. Um, het is gezang, geschreeuw en gekijf. wisten elkaar in rap tempo af... Uh, in deze muzikale en humoristische voorstelling... over visvrouwen, over de zee, over Noord-Holland... en onlosmakelijke relatie uh, die zij met elkaar hebben. Eigenlijk zouden ze deze voorstelling niet in Elswoud moeten spelen... maar gewoon hier in Zandvoort. Um, dan hebben we nog Nova College dansexamenvoorstellingen En ik kan u echt aanraden om dat uh, een keer te gaan zien. Dan ziet u namelijk de meest jonge talenten... mbo-afstudeervoorstellingen... Uh, um, en het zijn allemaal jonge mensen die zich talentvol zijn. En uh, hopelijk de meeste van hen doorgaan met dans in de rest van hun uh, carrière. Dit is in de toneelschoor te zien op um, donderdag 23 mei uh, om 8 uur. En daar zijn ook nog kaarten voor te krijgen. Dan heb je de voorstelling uh, onder vrouwen uh, in de Stad Schouwburg. Um, uh, en dan heb je... Uh, ook wie is er bang voor Virginia Woolf? Dit is een van mijn favoriete toneelstukken van Edward Albee. Uh, hij wordt in de toneelschuur, uh, hoe heet het, uh, uh, uh, toneelschuur gespeeld op uh, vrijdag en uh, zaterdag. En uh, de uh, theaterkrant gaf uh, uh, de recensie met de titel... Uh, Weergeloze verbale confrontatie. Hartverscheurend en, en hartverscheurend. Um, dus um, zeer grote aanrader om daar naar te gaan kijken. Dan hebben we nog een, patrona uh, een patronaat, Mayan. Um, um, dit is een symfonische dead metal band. En, um, en ze, ze komen gewoon uit Nederland. En zij zijn op vrijdag 24 mei in het patronaat te zien. Dan hebben we Klico, uh, de Zigzags, USA en de Pizza Knife. Um, dit is ook in de patronaat te zien en um, zij uh, spelen op uh, vrijdag 24 mei om half acht. Dan heb je Kleiborn uh, Park. Dat is in de toneelschuur. Dit is een Broadway-klassieker uh, en, uh, en het is het derde deel van de Raisin Cycle. Deze is op vrijdag 24 mei te zien in de toneelschuur. Dan hebben we uh, een heel bijzonder voor iedereen die van shoppen houdt... want aankomende zaterdag is het Harlem Shopping Night... Uh, dus iedereen die van shoppen gaat uh, houdt, uh, ga zaterdag naar, de, uh, hoe heet het? Uh, naar uh, de stad. Want daar heb je heel veel winkels die open zijn s'avonds vanaf 6 uur. En dan uh, zijn er ook diverse kortingen. Dan hebben we nog op zaterdag ook uh, van 10 tot half één uh, gedichten over het sparen. Um, en dan uh, zijn verschillende schrijvers die over uh, de Spaanen varen. Um, en dan gedichten voorlezen. Dan heb je Nerds. Uh, dat is een voorstelling met Emilio Guzman en Thijs van Domburg. Um, en dit is in de Bibliotheek Haarlem te zien komende zondag. En dan hebben we ook nog Rondé. Dat is in het patronaat. Um, en dat zijn frisse pakkende popliedjes uh, die je niet uit je hoofd kan krijgen. Dit is op zondag 26 mei te zien om 7 uur in het patronaat. En dan als laatste heb je de Sunday Sessions. En daar zijn uh, dit jaar een tribute aan uh, Queen. Tribu uh, en uh, de tribute heet Crazy Little Thing. En dat is op uh, zondag ook. En dat begint om 3 uur s middags. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. En dan... dan gaan wij nu door. Uh, naar... Terug even naar het parlement. Naar de parlementsverkiezingen. Want er zijn wat cijfertjes en uh, um, feiten. Um, want uh, als je kijkt naar het Europese parlement. Uh, in de afgelopen uh, vier. Uh, uh, ja, afgelopen vijf jaar. Um, uh, is minder dan de helft van het parlement uh, uh, was nieuw uh, in 2014 toen ze begonnen. Uh, uh, Griekenland wel. Bij Griekenland waren er wel heel veel nieuwe, maar we weten allemaal wat dat de reden was waarom dat was. Uh, en het aantal vrouwelijke parlementsleden van de afgelopen vijf jaar was 36,9%. Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat geen slechte score, maar het zou wel iets beter moeten zou eigenlijk 50-50 moeten zijn. Dat mag wel, ja. Ja, dus dat. <laughs> uh, en dat ja, dus uh, uh, we hopen dat we na deze verkiezingen het natuurlijk omhoog gaat. Uh, de gemiddelde leeftijd, en dat is, is ook iets wat ik uh, nog steeds erg jammer vind, is 55 in uh, het Europese parlement. Uh, terwijl daarvoor op 53 uh, lag. Uh, in, 2000, in maart 2009 vertrekken er 108 zijn er 108 parlementsleden vertrokken. Um, um. Even kijken. Uh, en er zijn zes mensen... Uh, in de afgelopen vier jaar overleden... die in de... of de uh, afgelopen vijf jaar... die in het Europese parlement zaten. Uh, even kijken. Dan kunnen we kijken naar... Uh, er werd er op 260 dagen... werden er uh, plenaire vergaderingen gehouden. Uh, en dan uh, zijn er... Um, even kijken. Ik ben even de cijfers aan het opzoeken... want ze staan een beetje door elkaar heen. Eh... Uh, er zijn uh, 168 nationale partijen die er afgelopen tijd in zaten. Uh, dat wordt verwacht dat het komende uh, zijn dat er 191 partijen worden. Uh, Um, en er zijn 2000, of 2134 teksten werden er aangenomen in de plenaire vergadering. Waarvan 708 uh, wetgevingsbesluiten uh, zijn aangenomen. En op 52 openbare hoorzittingen door, uh, zijn er 52 openbare hoorzittingen door, door de commissie uh, geweest. Uh, 68 6880 petities van EU-burgers werden ontvangen. En 1,6 miljoen mensen bezochten de plenaire vergaderzalen afgelopen jaar. Dan is het alweer bijna tijd voor het nieuws. Maar zometeen gaan we natuurlijk terug. En reageer nog steeds op onze stelling. De parlement is, het Europese parlement is niet belangrijk genoeg om erop te stemmen. Wat zegt u erop? Reageer via Facebook uh, op het uh, Zandvoort.com. Uh, aan het woord. Uh, via de mail met uh, redactie at zfmzandvoort.nl En dan kunt u ook natuurlijk nog ons bellen via 023 573 0393. Dus 023 573 0393. En dan krijgt u zo het nieuws.